Middernacht, het begin van zondag 19 mei. Ewout de Jong met het NOS-journaal. Bij het Eurovisie Songfestival is het tellen van de stemmen nog aan de gang. 39 landen brengen hun stem uit. Het is nu nog nauwelijks te zeggen wie de grote kanshebbers zijn. Aan de finale deden acts uit 26 landen mee. Het festival werd gehouden in de Zweedse stad Malmö. In de Malmö Arena waren 11.000 liefhebbers getuigen van de finale... onder wie ook veel Nederlanders. De Nederlandse zangeres Anouk had een foutloos optreden... waar het publiek enthousiast op reageerde. TV-commentator Jan Smit zei dat het lied Birds prachtig gezongen was... en dat het publiek uit op zijn dak ging. Hongerstakers in het detentiecentrum Rotterdam... zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag mishandeld. Dat zei vertrouwensarts Bonzen in Nieuwsuur. Bewakers en andere medewerkers zouden illegale en afgewezen... asielzoekers hebben mishandeld bij een soort oproer... van hongerstakende asielzoekers, zei Bonzen. Het ministerie van Justitie ontkent dat. Volgens Bonsen worden de asielzoekers onder meer consequent uit hun slaap gehouden. Ook is een honger- en dorststaker uit Guinea in de isoleercel gezet. En dat is tegen de regels.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 Het weer, opklaringen en droog met minimaal rond 8 graden. Overdag flink wat zon, middagtemperatuur 19 tot 23 graden. Aan zee wat koeler. In het zuiden, smiddags en s avonds kans op enkele stevige buien. Maandag meer buien en 15 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. BNN. De overnachting. Patrick, applaudiers. Een bijzonder goede nacht en welkom. Ja, eigenlijk zeg ik altijd vanuit het College Hotel, maar nu is het. We staan voor het uh, College Hotel. En dat is uh, niet zomaar, want ik uh, sta hier naast mijn gast van de avond. Ik heb net zijn voorstelling gezien buitenschot. En mensen, ik ga het waarschijnlijk nog heel vaak uh, zeggen. Ga daarheen, ga die voorstelling zien. Het gaat over uh, de Eerste Wereldoorlog. Ja, dus mijn gast van de avond, misschien weten mensen het al... Eh, vroeger was hij eh, onderdeel van een duo samen met Erik van Muiswinkel. Nu staat hij dus solo op de planken... Ik heb het over Diederik van Vleuten. En Diederik, welkom hier vlak voor het College Hotel. Ja, Dank we staan hier buiten. Dank je wel. Ja. Uh, ik heb jouw poster in, uh, in mijn hand. Want ja, ik had een mooie opening bedacht. Want daar aan die lantaarnpaal heeft... Nou, ik denk wel vier weken lang deze poster gehangen. En uitgerekend, vanavond komen we hier aan. <laughs> hangt hij er niet? Hangt er niet. Dus heb ik hem gekregen uh, van de kleine komedie. Deze hangt door heel uh, Amsterdam. Ja. Yeah. Yeah, yeah, yeah. En daar staan echt schitterende recensies op. Ja. Yeah. Daar ben ik trots op. Ja. Ja? En ook opgelucht dat het gelukt is. Want het was uh, een opvolger na, na een heel, heel succesvol programma. Dus uh, ik wil niet zeggen dat de wanhoop groot was, maar toch. Uh, uh, je, je moet, je moet, de tweede is dan heel belangrijk. Ik uh, Ben je geen eendagsvlieger als solist? En, uh, gelukkig niet. Ja, er staat bijvoorbeeld, nou, overal krijg je mega veel sterren. Parol schrijft een verhaal vertellen, par excellence. Het is, het is prachtig. Uh, maar er staat ook een, een, ja, een foto van jou op. En, ja. uh, wat zie je dan? Dan zie ik een, een rustig een man van iets ouder dan 50 jaar met een redelijk tevreden glimlach. Uh, vol verwachting. En, uh, ja, en die een nieuwe draai in zijn leven heeft gevonden. Dat straalt hij ook uit op die foto. Dat idee heb ik een beetje. Een nieuwe draai in je leven? Ja, ja, ja. Nou ja een nieuwe, nieuwe move in mijn carrière. Die ik natuurlijk te, totaal niet voor, verwacht had. En uh, uh, ik had dan wel gedacht, misschien met Erik nog een paar programma's. Of misschien met iemand erbij, weet ik veel. Gingen we uit elkaar. En toen opeens bedacht ik diezelfde nacht: ik ga, ik ga het solo proberen. En uh, dat vaal kan ik je zo vertellen hoe dat gegaan is. En, maar ik ben zo ontzettend blij dat, dat, dat ik een, een poot aan de grond heb gekregen. Uh, en, nou, je, uh, je moet een niet... hele goede poot. Je ziet het hier ook staan, uh, de kleine komedie. En mij viel op, jij vertelt een, uh, een verhaal over de grote oorlog ja. in de kleine komedie. Ja. Volgens mij kan de tegenstelling niet, uh, niet groter zijn. Nee, um, de, de, de Eerste Wereldoorlog was dus een vrij grote komedie. <laughs> nee, ja, inderdaad, ja. Ja, zo'n grote oorlog in zo'n klein gebouw. Maar gelukkig staat het woord komedie er ook nog een beetje achter. Het is niet alleen, het is niet alleen ernst, maar er, mag ook, er zit ook veel lucht in. En uh, ik ben er trots op dat ik er twee weken mag staan. Dat straal ik eigenlijk op die foto al een beetje uit. Toen wist ik het nog niet, maar ja, ik, deze poster bewaren ik gewoon. Ja. Ja, zeker. <laughs> ja. um, hoe ging de voorstelling vanavond? Heel goed. Het was de eerste, van de, nou, de eerste week. Ik had er vijf, dit was de vijfde en ik sta er toch twee uur te praten. Dus ik had een beetje pap in mijn benen. En dan betekent dat je extra veel gas moet geven. Uh, maar tegelijkertijd rustig moet blijven. Je moet dus niet jezelf overschreeuwen over uh, door je vermoeidheid heen. En uh, ik was heel blij. Hij kwam heel goed aan. En uh, mooi mooie applaus aan het eind. Ze dus gingen staan, drie keer terugkomen. Ja, jeetje. Ik ben heel erg blij. Moe, moe en tevreden. Ja, absoluut. Uh, moe, misschien kunnen we dan een beetje oppeppen. Want uh, ja, we gaan bier drinken. Dat <laughs> en je hebt een goede plaat uitgekozen. Waar gaan we naar luisteren? Ja, mijn oude, mijn, oude helden uit mijn pubertijd en tot op de dag van vandaag. Stiliden. Den. En waarom gaan we daar naar nou luisteren? Omdat ik het eh, fantastisch mooie muziek vind, dan vraag jij waarom. <laughs> Omdat het eh, textueel, maar vooral harmonieën. Eh, je hebt het altijd over Lennon en McCartney als de, de twee grote. We hebben het hier over Fagan en Becker. Eh, nou, Lennon en McCartney mogen nog net. Eh, die mogen, mogen aardig achter zijn aanhoop liggen. Dat <laughs> het zo. Zien. Wij gaan luisteren naar Silly Den. en we gaan naar binnen. Ja, oké. Okay. Diederik van Vleuten uh, zit nu tegenover mij in een zaaltje in het College Hotel en vindt dit prachtige muziek. Uh, je zei al van, ja, uh, mijn carrière heeft toch een, uh, ja, een soort van andere wending gekregen. Veel mensen zullen het raar vinden van, ja, je was altijd cabaretier... stond nu ook weer in de kleine comedie. Wat is dan die andere wending? Uh, maar voordat we daar naartoe gaan, denk ik bij mezelf... die andere wending is toch ook in jouw hoofd ontstaan. En ik ben zo benieuwd hoe jouw hoofd werkt. Want net zoals bij Stiliden... Ja, Jij kent die muziek van. Nou ja, ja jij kent volgens... Ik luister als een archeoloog naar die muziek. Ja, ja. ja laag voor laag wil ik het. Uh, als ik iets goed vind, dan wil ik het uh, helemaal begrijpen. Zonder dat je natuurlijk de, de, de emotie daarmee. uit... Je, je gaat het niet dood analyseren. Maar als ik bepaalde akkoorden hoor die mij ontroeren, of die bij mij binnenkomen, van Jezus, wat is dit? Dan wil ik exact weten hoe ze, wat de ligging is. Uh, ik, wil het, ik wil het helemaal. Uh, kunnen begrijpen. Maar we hebben het nu over Stiliden. Ja. Maar uh, ik had ook onderwerpen opgeschreven. Gerard Rever, Koek, ja. Churchill, ja. Snoeker. Uh, ja. ja. En nu ook de Eerste uh, Wereldoorlog. Ja. Ja. Uh, in je vorige voorstelling uh, Nederlands-Indië. Ja. Uh, hoe werkt het in je hoofd dat je alles zo diep wil uit? Dat, dat is pure nieuwsgierigheid. Maar ik zeg nogmaals ook uh, als, een, als een archeoloog... Uh, laagje voor laagje afkrabben. Ik, ik, uh, als ik lees dat mijn, mijn familie drie generaties in Indië zit, dan ben ik meteen benieuwd. Ja, maar wat, wat deden ze dan? Hoe kwamen ze daar? Met de boot? Ja. Wat voor boot? Een okay. <laughs> stoomschip. Uh, oh waren er nog geen zeilen? Of, of waren er juist wel zeilen? En, uh, dat soort vragen stel ik mij. Ik, ik probeer, ik zie die mensen voor me en ik zie ze op de... Op de, op de op de reden van Batavia aankomen... En, dan, en met een koffertje en dan hebben ze plannen. En dan gaan ze proberen daar een, een leven op te bouwen. Hoe, hoe doen ze dat dan? en Hoe zag Batavia eruit? En, en dat heb ik met alles... Ik wil, ik, wil, ik wil het begrijpen. Ik wil het tot op de bodem... zo ver mogelijk... uitzoeken. En, en altijd, altijd als, als een... Als een ja, altijd denken dat er ergens nog een geheim ligt. Het is zo leuk om dingen te ontdekken. Het is zo ontzettend leuk om om dingen tot op de bodem... Ik kwam er laatst bijvoorbeeld achter dat de Koninklijke Bibliotheek... de website kb.nl... Ik zeg dat voor alle luisteraars die nu op de rand staan van een nieuwe hobby... die hebben hun, al hun kranten gedigitaliseerd. Althans zijn ze mee bezig, al hun historische kranten. En dan kun je dus naar kb.nl en dan kun je naar historische kranten... en dan kun je... Dat begint natuurlijk altijd, altijd met het intikken van je eigen naam, je eigen achternaam... En dan er staat er van vleuten. En dan kun je kiezen uit en, en Nederland, Nederlands-Indië of Suriname, waar het zich afspeelt. En dan zie je zo, laat ik zeggen, 125 hits. En dan staat er klik. En dan staat er opeens een telegram in een Surabaya's nieuwsblad van, van 1931. En dan zie ik opeens mijn overgrootvader die vijf eh, Foxterriers in aanbieding heeft. of die een telegram met een advertentie. Ja, maar dit kan en, en dat is. Ja, en, en die nieuwsgierigheid okay. ik begrijpen. Ja. Maar wat voor een stoomschip dat is en ja. waarom een stoomschip... en ja. uh, was het zeilen toen al gestopt. Ik neem, die, ik neem niet genoeg met de zin, uh, uh, hij scheepte zich in naar Batavia. Dan denk ik, ja, oké, okay, maar dan is hij dus eerst van huis gegaan. En hoe gaat dat dan? Hoe nemen ze dan afscheid? En hoe ze echt, echt als, een, als een menselijk avontuur uh, bekijken... Maar je, je kan de diepte ingaan, dat ja. doe jij. Maar ja. er zijn ook mensen die veel liever de breedte ingaan. Ja, zeker. Maar als jij een onderwerp aansnijdt... moet je het van jezelf echt helemaal ontrafelen. Nee, ik moet niks, maar ik doe het. En ik, uh, ik bedoel, als ik naast Maart van Rossum zou zitten... dan, uh, als we het over breedte hebben... ik bedoel, bij Maart van Rossum kan je iedere knop indrukken... je zegt Frans Revolutie of je zegt... Uh, je zegt uh, Hoeks en Kabeljauw is twist en dan uur. Nou, ik heb een heleboel onderwerpen, dan ben ik na vijf seconden klaar. Ik kan het wel plaatsen... Maar ik heb, ik, uh, dus de breedte is bij mij, het is bij mij inderdaad de diepte wat je zegt. Een paar onderwerpen waar ik van heel veel van weet. En dan hoop ik in de jaren die, ik, uh, die nog voor me liggen, sprak opa, <laughs> dat, ik, dat er nog veel onderwerpen bij komen. Met iedere keer weer een ontdekkingsreis. Maar ja, dat je, zeker, het is absoluut. Maar het, je kan het zien als nieuwsgierigheid en, en, en monomanie. Ja, was, ik, nou, ja. manisch, wel, wel, Ja, is, ja. Het, ook? is en... het ook. Alles willen weten. Alles is, willen en is, is dat uh, alles willen weten en dat manische ook beangstigend voor jezelf? Nou, mijn vrouw die zegt wel eens, jezus, weer een onderwerp. <lacht> die zag mij dat Indische archief van mijn vader krijgen. En die zag ik al een beetje bleek rond de neus worden van, uh, daar gaat hij weer. En dan zit hij weer op zijn kamertje. Dat kan ik van haar uit heel goed begrijpen. Nee, maar ik heb ooit, uh, daar, zo kom ik erop, het, het programma Je het Me hebben gemaakt. En op een gegeven moment maakten wij een aflevering over Gilles de Latourette. Ja. En uh, iedereen kent Gilles de La van de Scheldwoorden, maar dat is niet alleen. Het is ook soms, die mensen hebben gewoon soms iets in hun hoofd. Bijvoorbeeld, nou, dan zien ze een mooie lamp. Dan willen ze alles van lampen weten. Ja. En de dag daarna krijgt hij in zijn hoofd papegaai. En dan moet hij alles van. Ja, ja, nou, is ja, nou, dat, werkt dat ook en, zo bij jou? Nou, zo erg is het dan ook weer niet. Gilles, de laterezers nou. missen soms filters in hun hoofd. En ik was benieuwd bij jou. <laughs> ja. was bang dat ik een bepaalde filter nou, ja. nou ik heb een bepaalde bezetenheid. En die is echt... Kijk, dat heeft natuurlijk ook alles mee te maken... dat ik een theaterprogramma maak. Ik ga geen onzin verkopen. Ik ga niet mensen twee uur in een comedie uh, bezig... Kijk, ik, ik, ik zeg... Uh, vorig programma is, is, is een programma over de val van Nederlands geval gezien door de ogen van mijn familie. Nou, dan moet je de feiten goed hebben. Want anders kan je er niet over praten. Ik ga niet uh, uh, zeggen, nou, dat zat ongeveer zo. Kijk, ik wil, ik wil voor mezelf in ieder geval weten... zo zat het, feilloos weten. Dat betekent overigens niet dat je het dan op het podium... ook allemaal hoeft te vertellen. Maar dat geeft je zelf wel een soort vertrouwen. dat Wat er ook gebeurt, ik heb de materie, ik beheerst de materie. Ja, ja. Je en je, je maakt er ook grappen over, zoals vandaag ja. in de voorstelling... over die tijdlijn die dan in je hoofd zit. Hoe het en... ontstaan is, ja. Ja. ja. En dat is ook de... de... Ook de, de, de, kijk, ik, de Eerste Wereldoorlog is natuurlijk zo'n kolossaal... Dit zeg ik ook letterlijk, zo'n kolossaal onderwerp. waar moet je beginnen? En dan zeg ik, zeg ik in de voorstelling... En dan vraagt u natuurlijk, hoe is die oorlog begonnen? Nou, dat heb ik even samengevat op een aantal kaartjes. En de oorlog uh, de oorlog aan Servië. Duitsland doet dit, Frankrijk doet dat. En dan krijg je dit en dan krijg je dat. En eigenlijk zeg je mij daarmee aan de zaal, dames en heren... Um, Laat maar... Hier gaan we, dit gaan we niet redden vanavond. En, en, uh, je moet het even benoemen ook. Je moet, vind, ik, vind ik leuk. Je geeft de zaal daarmee. Eigenlijk de handreiking van jongens, neem, neem het niet allemaal. Uh, um, ik, ik weet dat we aan een, aan, een, aan een berg aan het klimmen zijn die we niet gaan redden. Maar jij hebt het beklommen. Ja. ja. Ik, heb, ik heb bij de Eerste Wereldoorlog gewoon. Nog, uh, de enige keus die ik had, van je, je, je kan niet. Het is onmogelijk om dat onderwerp in twee uur te behandelen. Want noem je één onderwerp, sla je tien anderen over. Dus ik heb een hele persoonlijke keuze gemaakt. En ik heb gedacht, ik ga een paar verhalen vertellen... waar emotie in zit, dat mensen, als ze om kwart voor naar buiten gaan... een idee hebben wat de Eerste Wereldoorlog heeft ingehouden. En je kan er honderd programma's over maken. Vraag honderd mensen, ze maken honderd verschillende programma's. En dit is mijn visie op... op uh... Dus er komen grote veldslagen in voor, er komen, er komen getuigenissen van eenzame soldaten in voor, er komen getuigenissen van thuisblijvers, er komen mensen die er eigenlijk per ongeluk in tuimelen, mensen die, die er tien jaar later nog eens eventjes muzikaal wat mee willen doen, uh, mensen met trauma's, noem het allemaal maar op. En, uh, dus ik had al heel vroeg idee, ik moet, ik moet, wat mij fascineert, dat moet ik mij vertellen, want ik sta daar te vertellen. Nou ja, dat is je buitengewoon goed gelukt. Ik, ik zeg het nogmaals, ga de voorstelling zien. Want je staat, bedoel, die, die, die, Het is jouw fascinatie, maar je staat het ook te vertellen... maar je bent een meestelijke verteller. Dus die fascinatie krijg je ook over het voetlicht. Bedoel, het is nu niet dat mensen denken... oh, we gaan er naartoe, we krijgen een lesje uh, Eerste Wereldoorlog. Helemaal niet. Je wordt ah, meegezogen in het verhaal. Ik zal, ik zal je iets geven. als ik je nog even ja, omweg... wat ik zo raar vind. Uh, um, dat ik sta daar om kwart over acht in de coulissen... en dan kom ik op en dan denk ik altijd... waar ga ik deze zaal mee confronteren. Want ik zeg gewoon de eerste... Dus dat betekent ik in mijn vorige programma ook. Ik ga vertellen over, over nederlands Indië en hier. En nu gaat het over de Eerste Wereldoorlog... want die is volgend jaar honderd jaar geleden. En het gekke is, ik zie, ik zie de landschappen voor me... ik zie de figuren voor me, ik zie de soldaten lopen, ik zie alles. En ik vertel dat, maar ik weet natuurlijk helemaal niet... jij hebt in die zaal gezet of jij het dan ook voor je ziet. En dat maakt me toch wel eens... Ik denk wel eens uh, opeens halfweg uh, in de voorstelling... ja, maar stel nou dat zij het niet zien, dan sta ik je wel vrolijk te vertellen. Maar kennelijk hoef ik me daar helemaal geen zorgen om te maken. Want die mensen zijn doodstil. Dus dat vind ik toch magie. En dat is dan niet zozeer... Uh, ja, je kan zeggen dat mijn verdienste. is oké. Okay. Maar ik vind het toch heel wonderlijk van theater. Dat dat dus gebeurt. Ja, maar je zegt over de Eerste Wereldoorlog... kan je ook nog honderd andere voorstellingen en honderd ja. andere verhalen uh, vertellen. Maar de ja. manier hoe jij het vertelt, worden mensen ook stil... omdat je het beeldend vertelt, denk ik. Maar dat, vind ik, ik, ik bedoel, dat is dus het geheim van beeldend vertellen. Ik, ik ben er nog niet achter waarom, waarom het zo is. Ik zeg, en ze waren geleegd aan de voet van een heuvel. Dat is alles wat ik zeg. Ik zie die heuvel voor me. Ik weet helemaal niet wat jij voor je ziet. Nou ja, Misschien zie jij van een vent in de spijkerbroek met een kale kop die zin uitspreekt. Ik, ik heb ook lang in België gewoond. Dus ik weet natuurlijk ook, wij zijn neutraal gebleven. Ja. Maar België is natuurlijk onder de voet gelopen. De grote oorlog, ja. En ik ben ook op slagvelden toe geweest, tenminste aan, aan, aan de Vlaamse kant dan. Jij bent nog veel verder ook nog uh, Frankrijk ingetrokken. Dus ik ken de graven ook, ik ken Ypres ook. Ja. Uh, dus ik ben ook zo benieuwd van, stel voor dat je deze voorstel in, in, in België ja. zou spelen, wat voor een impact dat zou hebben. Ja. Dan zal ik nog meer de Nederlandse visie op de oorlog benadrukken, want dat is voor België interessant. Ik hoef aan, aan, de, aan de Belgen niet uit te leggen... Dat, dat België onder de voet werd gelopen en wat er allemaal gebeurd is. Want dat weten zij, dat is dagelijks kost. Maar als je deze beelden allemaal... Je hebt je zo verdiept in de Eerste Wereldoorlog. Het heet niet voor niks de Grote Oorlog. Ja. Um, als je al deze beelden met je meedraagt... als je al deze kennis die je zo hebt uitgediept... Uh, uh, over het voetlicht wil krijgen, maar op een menselijke manier. Maar jij staat daar in de colise een kwart over acht en je moet op. ja. Het is, het is, het is een, een emotionele tour de force, denk ik. Ja, ja ik ben ook wel moe. Maar, maar eh, omdat ik zo voldaan ben, omdat het zoveel zo teweeg brengt... krijg ik daar ook energie van. Als ik, als ik, als ik dit moet spelen en je weet, eh, de, je weet dat je de, <lacht> geen goede voorzien is... dan ben je echt kapot. En ik ben nu ook wel heel erg moe, maar ik ben heel erg voldaan. Heel maar erg, als, jij erg... Ziet, ja. eh, als jij elke keer die heuvel eh, ziet... als je elke keer die honderdduizenden eh, Engelse soldaten ja. ziet... die uh, op een fluitje. Ja. de loopgraven uit moeten komen. en regelrecht. in ja. Duits metrieurvuur uh, ja. terechtkopen. Ja. Hoe... Dat, als je het allemaal voor je ziet. hoe verwerk je dat? Nou, er zijn, er zijn de passages. Uh, iedere avond waar ik zelf moeite mee heb. Welke? Het kerstbestand. Ik vertel over, over de verbroedering. tussen, de, tussen de, met name de Engelse. en de Duitse soldaten. in de eerste kerst aan het front in 1914. Dat die soldaten. die zitten er allemaal. en die vragen zich toch af. hardop of niet of in zichzelf, van wat doen we hier eigenlijk? En, we, en, en zo meteen is het kerst en ze weten donderdag goed, 24 december... en we hadden ook thuis kunnen zitten. En dan horen ze opeens Duitse kerstliedjes aan de overkant van Niemandsland... en ze horen Engelse kerstliedjes en ze stappen uit de loopgraaf. Ze lopen op elkaar af, ze verbroederen, ze geven handen... ze vertellen waar ze vandaan komen... er worden knopen en regimentsbadges uitgewisseld. Uh, ze zien de waanzin van de oorlog, ze leggen de wapens neer. Alleen zij bepalen helemaal niet dat de oorlog is afgelopen. Twee dagen later staan ze elkaar weer te beschieten... En uh, dat zijn de emotionele verhalen van, van een oorlog. En de keuze die ik gemaakt heb... Ik heb natuurlijk wel heel goed nagedacht over wat ik vertel. Dat moet een onderlaag hebben die bij, bij ieder in de zaal aankomt. Het gaat over het kerstverstand 1914... maar in diepste wezen gaat het over verbroedering in een oorlog. De waanzin van een oorlog. Dat mensen op elkaar aflopen en zich afvragen... wat doen we hier? Ik heb het over de vermisten van de oorlog. En dan, kijk, als ik in een zaal zou zeggen... dames en heren, wist u wel dat er uh, 72.351 vermisten zijn geweest... in de slag aan de sommen? Dan, dan zeg je, nou, dank u wel voor de informatie, meneer Vleut. Maar dat zoek ik wel op op Wikipedia. Maar als ik vertel over de broer van mijn opa... die op de Chinese zee is omgekomen... dat we niet weten hoe... maar dat ze zaten te wachten op de postbode die met de brief langskwam. En dat de datum 17 juni 1917... dat dat de datum is waarop Bouken dat ze weten dat die nooit meer terugkomen. Daarmee vertel je het verhaal van iedere vermiste... van iedere tijd, van iedere oorlog, van ieder tijdvak. En dan kun jij je verplaatsen in... Godverdomme, dat had mijn broer kunnen zijn, joh. En zo ben ik natuurlijk wel te werk gegaan. Want je moet de emotie van die... Je moet de... het theater is emotie, dus je moet de emoties overbrengen. Gestileerd. Nee, hè? maar de vraag was, het emotioneert jouzelf ook? Ja, nou, maar dit doe... is zo. Dit Hoe is, is... doe Sorry. ik dat elke avond? Ik leef me heel erg in. Ik zie het voor me. Ik had vandaag tranen in mijn ogen bij, die, bij, die, bij, die, bij dat kerstbestand. Die, die, die Duitse soldaat die die Engelse soldaat meeneemt achter de linies. En ze spreken af, wat er ook gebeurt, we gaan elkaar nog één keer ontmoeten na de oorlog. En die Engelse soldaat komt inderdaad na de oorlog terug in Ieper. Loopt op de Duitse begraafplaatsen, ziet de naam van die soldaat. En weet ik, ik heb hem gezien. Misschien heb ik hem zelf al doodgeschoten. Hij stierf drie dagen na het kerstbestand van 1914. Ja, dat zijn keiharde verhalen. En dat vind ik altijd moeilijk. En dat, ik heb altijd moeite met de zin... ik heb hem nog één keer teruggezien. En de zin die voor mij altijd moeilijk is van... in de winter van mijn leven ben ik teruggekeerd naar Vlaanderen. Want ik wilde voor mijn dood nog één keer het landschap zien... Waarmee, waarin ik de meest aangrijpende van, jaren van mijn leven heb doorgebracht. En u mag mij geloven of niet. Toen kwam ik hem tegen. Ja, dat... dat ik loop met die man door dat kerkhof. En uh, ik heb dat ook bij het slot. Uh, als ik vertel dat Maurice Ravel, de grote Franse componist... die Net de Bolleo had geschreven... dat hij de opdracht krijgt van een Oostenrijkse pianist... die in de Eerste Wereldoorlog zijn rechterarm heeft verloren... om voor hem een pianoconcert voor de linkerhand te schrijven. En dat Ravel de opdracht aanneemt, omdat hij weet... We hebben dezelfde oorlog gevochten aan beide kanten. En de muziek brengt ons nu samen. Hè? Ik zeg het niet zo letterlijk, maar dat voelt die hele zaal. Ja, dat is een, hele, dat is een heel emotioneel einde. Maar je eindigt met muziek. En reken maar dat ik ook opgestudeerd heb, zeg. Ja, of ik dat, las het. Of dat ik het is. Ja. Nee, maar. Het gaat over emoties. Ja, het gaat over emoties. Ja, gaat over emoties maar, nu, maar jij maakt al zo lang theater. En mm -hmm. uh, gelauwerd theater. Echt, dat is uh, prachtig. Maar. Is dit dan voor het eerst dat je denkt bij jezelf van... Ja, verdomme, dit is het. Dit moet ik doen. Ja. ja. Ik, ik, ik heb met Erik, de, de, met Erik van Muiswinkel twaalf jaar gespeeld. Grote hoogte bereikt. Zes, zeven programma's Mannen gemaakt. met vaste lasten. Ja, ja. Uh... En ik heb met Erik uh, een paar magische momenten binnen een programma meegemaakt. Sommige programma's waren voor 80% magie. Antiquariaat Obermoff vond ik onze beste. En dat vindt hij trouwens ook. Uh, maar de, de, de emotie die, die ik met... daar werd het grootschrift aan buitenschot... die heb ik met Erik niet meegemaakt. Dat, dat, het, het, het, het, niets ten nadele van Erik. Maar omdat je als duo dat niet kunt doen. Ik, als ik met Erik een, een programma zou maken over uh, de val van Nederlands-Indien... dan zou het een soort adder achtig programma geweest zijn. En dan mag jij drie keer raden wie er in een tropenpak opkomt. <samen> dat, dat, dat, dat is voor mij zijn. Tuurlijk. En dat is nu al lachen, dat weet je al. En dan ben ik natuurlijk de onderdanige... Nee, kijk, en die, die ja, rolfdeling is altijd geweest. Ik moet nu al lachen. Dus ja, het lijkt me zo heerlijk om dat te spelen. En ja. Ik heb jullie ook vaak gezien in, in, in die ja. geniale shows. En in die, ja. die maar dan shows. ga je heel dus, hard lachen. Ja, en dat ja. lijkt me zo leuk om te doen. Maar, ja. en ik is kan het ook, ook. Maar dan is dit zo de andere ja. kant van het spectrum. Ja, maar nu, in, daar werd wat gezegd over de val van Indië. Vertel ik over mijn oud-oom. Wat hij in de, in de kampen heeft gedacht. In de interneringskampen. En waar hij naar verlangt heeft. En hoe hij zijn vrouw, het laatste wat hij van zijn vrouw zag... is dat ze door een paar Japanse soldaten tegen de grond werd geknuppeld. Ja, ga jij, dat, ga jij dat met Erik... In een duo kan dat niet, weet je wel? Nou ja, dat kan wel, maar, nee, maar... Dan, moet je, dan moet je een serieus toneelstuk maken. Maar, maar met, met Erik, met zijn bagage... Dat, dat nee, maar je ook... had ook in je eentje iets vrolijks kunnen maken. Maar jij kreeg ja, ja, ja. er duidelijk nee, voor nee, om en, dit te doen. Ja, maar dit is me overkomen. En... Dit, is me, dit is me echt overkomen. Want ik, ik heb het verhaal al in een paar interviews gesteld... maar ik, ik kan het nu nog even kort samenvatten. Wij, hadden, wij zaten in, ons, in de tournee van Prediker en Hooglied... wat zou blijken ons laatste programma te zijn. Dat wisten we toen nog niet. En ik merkte aan Erik... je moet op een gegeven moment met een impresariaat die de, de tournees boekt... moet je ongeveer een jaar van tevoren, drie kwart jaar van tevoren... jongens, wat gaan we doen? Komt er een nieuw programma? Dan moeten we nu voorzichtig gaan boeken. Er moeten een première datum. En dat moet allemaal zo zo lang van tevoren. En ik merkte aan Erik dat hij... Ik had al een paar keer gezegd, kom, we moeten even vergaderen. We zitten uh, iedere dag. Ja, ja, ja, ja. ja. En het stelt een beetje uit. En toen dacht ik op een gegeven moment... Nou, nu, we gaan er één maken of we gaan er één niet maken. Ik bedoel, dit, zo simpel is het. En we gingen die avond uh, naar Barendrecht. Moesten we spelen. En ik belde hem op de avond ervoor. Ik zei, nou, afspreken om half vier in de Artiestenfeer in Barendrecht. Gaan we het erover hebben. Maak ik een afspraak. Is het ja, is het ja, is het nee, is het nee. Zo, zo simpel is het uiteindelijk toch wel. En... Uh, ja, toen kwam Erik eigenlijk. Die, die nam het woord. Met een, uh, nog, ik zie hem nog altijd zitten. <laughs> in die lege foyer met het sigaartje. En die begon een hele betoog. En het kwam op neer dat hij niet verder wilde. En dat hij, dat hij voor hem goede redenen voor. En ik was verrast. Omdat ik dacht dat de soep niet zo heet gegeten zou worden. Ik, ik had wel gedacht dat hij allemaal twijfels zou hebben. En dat hij voorwaarden zou stellen. Van, dan wil ik meer dit doen of dan wil ik meer die kant op. Ik had er overigens op mijn lijstje met voorwaarden ook. Maar daar kwamen we eigenlijk niet eens meer aan toe. En toen moesten we die avond nog spelen. Dat was, ook, dat was emotioneel natuurlijk. Want je weet, dit is ons laatste programma. En. Uh, we moesten er trouwens volgens mij nog een stuk voor dertig spelen. Maar het is eigenlijk in goede harmonie gegaan. Het was, het was even, die week was het lastig natuurlijk. En uh, terwijl wij aan het praten waren. hadden we onze mobiele telefoons uiteraard uitstaan. op dat, uh, op dat gewichtige moment. Ik kan de hele avond uit laten staan. En na de voorstelling loop ik naar de auto en ik was uh, geëmotioneerd, natuurlijk Ik heb zo lang samengewerkt. Ik doe mijn telefoon aan en er staat één, één gemiste oproep van mijn vader. En die sprak in, ben jij morgen thuis? Zonder tegenberichten kom ik bij je langs. Want ik wil je iets geven en je ziet morgen wel wat het is. En je vindt het vast leuk. Klik. En hij meldt zich de volgende dag om half elf. En met uh, zeven grote dozen. En daar zit het Indische archief van mijn familie in. En hij ging namelijk verhuizen. Het eh, familielandgoed, zoals ik het altijd noem, waar we uh, uiteindelijk zeven generaties gewoond hadden die verkocht. Hij ging, uh, ging uh, wat hij dan noemde, kleiner wonen. Waarvan ik in het programma zeg, je moet nog steeds met een tom-tom door de keuken. Dus dat, <lacht> dat, dat viel wel mee. Maar hij kwam die dozen en, en hij gaat weg. En uh, dat was dan helemaal mijn vader. Uit al die dozen zat precies in wat er... Allemaal bladen, wat, helemaal wat erin zat, met alles op en aan. En ik maak doos 2 open. En dan vind ik een heel groot uh, boek. 685 pagina's. Memoires van mijn oud-oom Jan, de broer van mijn opa. En ik zei letterlijk hardop op mijn knieën bij die doos: Jeetje, ja, die waren, die waren er ook nog. En uh, uh, de memoires over zijn, zijn leven in India. En de eerste pagina luidt... Ondertussen, ho, wacht eens. Ja, oh, dat voor wordt zo, in, in, een, ja, daar is de pagina. dat komt uh, op een heel goed moment. Komt een bediende. Ja. Het lijkt Nederlands-Indië wel. Ja, ja. Je hoeft maar even... Dank, jongens. Dankjewel. Uh, ja, dankjewel. Ja. En uh, ik lees de magische regels waarmee dat, die memoarissen van hem beginnen. En die kan ik nu citeren. Het is niet omdat ik mijzelf zo belangrijk vind dat ik dit heb geschreven. Maar ik vind dat ik in een belangrijke tijd heb geleefd. De grote veranderingen die zich in de wereld voltrokken tijdens mijn leven zijn als een waterval over mij en mijn generatie heen gekomen. En daarvan wil ik op deze pagina's voor een laatste maal getuigen. En ik las dat op en op dat moment dacht ik, als, als je hier geen theater van kan maken, dan moet je gewoon, uh, dan moet je mijn loodgieter worden of uh, een belastingadviseur of wat dan ook, of automonteur, noem je op. Maar ik, ik, daar presenteerde zich een, een, een, een, de opening voor een theaterprogramma. De dag na de breuk. Ja, want ik was natuurlijk toch wel, ik wil niet zeggen in doodsnood... maar toch, toch wel van, oké, okay, goed, we hebben dit twaalf jaar gedaan. Twaalf jaar was mijn leven in die zin georganiseerd. Ik wist er komt een tour. ook met financiën te maken, ook voor Erik. Je weet, okay, als je een tour maakt, nou, dan, dan, dan ga je weer twee jaar verder... en dan zien we wel, daarna wel weer verder... Niet dat dat de reden is om programma te maken, te centen. Maar natuurlijk, het is toch je baan. We zijn toch allemaal vrije jongens, allemaal freelancers. Dus dat, dat speelt ook mee. Dus ik dacht al diezelfde nacht, oké, okay, wat, wat kan ik nou eigenlijk? Wat kan ik in mijn eentje? Je kan goed piano spelen, je kan schrijven. Ik had al een paar ideetjes voor, voor programma's. Nou, er dat, dat komt wel wat. En toen kwam dat kwam boek. Toen dacht ik, nee, ik hoor thuis in theater, kom op, zeg. En toen dacht ik... En ik zat die avond al met tranen in mijn ogen. Ik dacht, ja, Oom die leeft niet meer. Ik, ik heb hem gemist. Ik, heb, ik had die memoria's nog niet eens gelezen. Ik herinner me nog de dag die hij ze kwam brengen. Dat was, uh, dat was een jaar van mijn eindexamen. Ik was met hele andere dingen bezig. Wij waren niet thuis toen hij ze kwam brengen. Hij stond voor een dichte deur. Hij had, kon ze had ons niet aangekondigd. Hij kon zijn hele leven aan ons overhandig. Heel emotioneel. En ik miste hem op dat moment. En ik dacht, dit gaat, dit gaat over de val van Nederlands-Indië. En dit, is een, en dit is nog steeds een groot trauma in onze geschiedenis. En als ik, als ik het toch voor elkaar krijg. En ik, ik zweer je, mijn, mijn idee was, ik ga naar, terug naar de kleine theaters. Niks, uh, nieuw luxe hoor. Bellevue, een week. En als er 60 man zitten, vind ik het al prachtig. En ik kom op en ik ga vertellen over het leven van Omian. En dat ga ik goed doen en, en daar hebben de mensen mooi van. En toen dacht ik zelfs, met in, al, na, in, al mijn naïviteit. En als er een paar mensen in de zaal zitten met een iets verleden, nou dan is het mooi. En de helft zal van mij, of van publiek zijn. Nou, die zien dan een wat andere diederik. Maar ik dacht nou heel bescheiden. Nou, weet ik. ik veel dat ik op het acht uur snel eindig? In zalen van duizend man. Dat weet je toch niet? Groot succes. Ja. Prachtige recensies, maar ik. Totaal vertel... overvallen. Je wordt ook nog dagelijks gemiddeld over die voorstelling. Ja, over de mensen betreft. die het trauma van Nederlands indiening ja. altijd bij zich dragen. Of de herkenning en de ontroering. Ja. En eh, inderdaad, trauma. En, en... Jongen, ik heb brieven gehad, joh. dat is echt ongelooflijk. Maar dat was je vorig programma? Ja. Ja, dan tweede, en dan komt de tweede. Laten we eerst proosten op ja. uh, oom Jan. Want... Dus, uh, <laughs> Die heeft het allemaal, het is allemaal de schuld van oom Jan. Want nee. oom Jan ja. heeft dus en de val van Nederlands-Indië Nederlands meegemaakt. Ja. Maar toen hij nog een klein jongetje was... Ja. Uh, tussen 1914 en 1918 zat hij dus in Nederland. Ja. Terwijl zijn ouders terug waren naar Nederlands-Indië. Ja. En heeft hij de, uh, ja, de oorlog gehoord? Ja, mooi. Die, ja, schitterend. Ja, hij kent van de grens in België. Hij kent de Eerste Wereldoorlog van geluid. Koningin Wilhelmina trouwens ook, want de kanonnen waren ook in Den Haag te horen. Dat schrijft ze in de biografie. Maar ja. je vertelt me ook dat gisteren je moeder in de zaal zat. Ja. Geboren in 1933, Ja. het uh, Duitse ja. <laughs> ja. Uh, hoe was dat voor je om deze voor jou toch al emotionele voorstelling te spelen? Ja. Om voor je moeder te spelen? Die natuurlijk, haar oom Jan. Nou, haar vader, Hielke, ja. die, die, die de, de andere protagonist. Uh, haar, haar vader was gemobiliseerd in 1418. Ja. Haar vader speelde een grote rol en oom Jan. Ja. En hangen ook met grote foto's uh, op het toneel. Hoe was dat? Ja, zij was heel erg ontroerd, want ik speelde hem gisteren erg goed. Ze had de première gezien. Ze had ook al een try gezien, dus ze wist, uh, zij had een notebenen. toen ik vertelde, ik ga over de Eerste Wereldoorlog een programma maken... zij zei op een gegeven moment heel achterloos... wist je dat mijn vader was gemobiliseerd? Ik zei: nee, dat is niet. Ja, ik heb er misschien nog wel foto's van. Zo is mijn moeder helemaal niet zo opdringerig. En daar vond ik de, de, de, de unieke foto van mijn opa Hilke... die ik nooit gekend heb, in zijn pak in 1940. Maar hoe was het om voor je moeder te spelen? Ja, heel, heel mooi. En, en, en uh, ze was in tranen. En uh, haar vader werd genoemd. En haar vader kreeg het volle pond. Uh, haar vader werd recht gedaan. Want ik zeg ook. Ik, zeg, ik, zeg ook, ik benoem het ook in de zaal. Van, ja, ik, heb hier, ik maak wat grapjes over hem. En dat hij, dat hij vier jaar voor niks aan de Nederlandse grens heeft gestaan. Maar stel nou dat de Duitse legers een maand later alsnog door Limburg waren getrokken. Dan was hij de eerste die eraan was gegaan. En reken maar dat hij eraan was gegaan. En hij stond er. Maar ben je dan extra zenuwachtig als je voor je moeder moet nemen? Nee, Met zo'n nee, persoonlijke nee. voorstelling. Nee, niet zenuwachtig. Ik krijg, wel, ik krijg wel emotionele energie daarvan. Ik weet niet hoe ik het anders moet noemen. Dan, dan, dan wil ik het toch echt. Ik wil haar, ze is tachtig, wordt, ze. ik wil haar een, een gedenkwaardig avond bezorgen. Dat zal iedere zoon hebben die zijn ouders in de zaal heeft. Dat is toch. Dat zou jij ook hebben, maar je wil in ieder geval. En hoe gaat dat uh, achteraf dan? Nou, ze kwam, ze kwam, ik zeg: ik kom dan gewoon naar achter in het artiestfrietje, niet naar voren. Dus daar hebben, we, daar hebben we gewoon even, ja, rode oogjes. En we hebben daar uh, in alle rust. Uh, ik heb een biertje gedronken en zij had een appelsapje. Rustig, niemand erbij uh, napraten. Dat, en dat zijn uh, hele waardevolle momenten. Die neem ik allemaal mee natuurlijk. Die neem je allemaal mee? Ja. Maar misschien, maandens als je bent, archiveer je ze ook. Want wat um, laat jij aan je kinderen achter? Ja, ik, ik schrijf al ik schrijf dingen op. Ik, ik ben ook bezig nu met. Ik heb een dochter van tien, een zoontje van zeven en een dochter van anderhalf. Ik ben een laat komen wat dat betreft. Maar ik zie aan mijn dochter, tien jaar, die zegt tegen mij altijd: Jeetje, al die, al die bruine foto's, die cpr fotos Sai, sai. Maar ik hoor wel met de vriendinnetjes eh, dan door het huis lopen. En die hebben een vrij groot huis. En die kijkt dan. Eh, en hoor ik de laatste. Wat is dat? En dan zegt ze. Dat is een brandkast. En daar zit alles van mijn familie in. En dat is heel belangrijk. En dan loopt ze door. Weet je wel? tegen mij zeggen ze allemaal saai. Maar ze weet, ja, mooi is dat uh... Maar wat archiveer jij voor haar? Nou, wat wil ik, je ik haar wil, meegeven? het archief ga, wil de, jij nalaten? Ik, mijn, mijn, nou kijk, mijn, mijn uh, taak is natuurlijk ook om het archief wat er nu is op een gegeven moment weer over te dragen aan mijn kinderen. En dan wil ik weten dat ze een weg vinden. Dus ik wil ook zeggen, dat is die... die, die, die dit is maar het. welke voorstelling moeten zij over honderd jaar... over uh, opa Diederik van Vleuten uh, Ja, spelen. dat bedoel je, dat bedoel je. Um, nou, ik, ik ben wel, ik ben wel een, man die, een man die nu al historische kranten bewaart. Ja, en dit was mijn tijd. En ik heb de kranten van 11 september. Ik heb de kranten van de val van de, van de Berlijnse muur toen heb ik... Uh, als mijn dochter vraagt, of, of misschien haar kinderen, die zullen dat vragen... We vertellen ze wat over opa. Ja, dan gaat opa toch vertellen dat hij de internetrevolutie heeft meegemaakt. Zoals jij dat ook hebt. Onze generatie heeft dat meegemaakt. Wij hebben, de, we hebben die idiote computers zien komen. Die, die ja, maar jouw oom Jan en, je, en jouw opa... Ja. die schrijven over van, nou, we zitten ja. op een boerderij in Brabant. Ja, ja, ja. En uh, uh, ja. de lucht staat in brand. Ja. Dus zo ja, hooren, ja. Zo misschien het misschien zullen wij schrijven over het failliet van Amerika... de opkomst van India en China... Het failliet van, van het... Ja, maar Diederik, wat beetje? zijn de verhalen die jij vertelt? Bedoel, oh, dat bedoel oh, je? Ja, oh, wat, oh, ik dacht nou, jij woont het wereldgeschiedenis. Je... Ja, nee, ja, de wereldgeschiedenis. Wat nou. vertel jij over het leven wat jij in de polder leidt? Uh, daar dat is een goede vraag. Daar heb ik nog niet zo over nagedacht. Omdat ik dat tot nu toe een beetje te klein vind. Weet je wel? Ik, vind, ik vind wat ik, ik wil wel? ik wil wel schrijven over wat ik in mijn jeugd heb meegemaakt. en hoe Met mijn ouders en dat ik conservatorium, dat soort dingen. Dat ze wel weten een beetje de fases van mijn leven. En dan kunnen ze mee doen wat ze willen. Maar ik vind het ook leuk om, om hun te na te laten in, in, die, in die krankzinnige tijd... waarin wij nu leven en die voor hun natuurlijk nu. Zij zijn kinderen. Zij hebben helemaal geen besef waar, waar wij in zitten. En dat wil ik toch ook wel. Daar iets van nalaten. Zoals Oom Jan ook gewoon over zijn tijd heeft geschreven. Ja. Over zijn crisis van de jaren tachtig. Ik ben dat al. Ik ben daar wel mee bezig. Met korte, korte notes te maken. Wat, wat schrijf je dan? Gewoon. Uh, uh, ik, ik, heb dus een, ik heb dus een map met de, met de krant van 11 september. Gewoon waar ik was toen ik het hoorde. En ho, ho, hoe we die dag hebben doorgemaakt. Ook de, de dag van de moord op Fortuin. en de dag van de moord op Theo van Gogh. wat toch ook weer eikenpunten zijn in onze, in onze kleine geschiedenis. Dat zijn toch dingen. Ik weet nog goed dat ik werd gebeld om een uur of drie... en dat er is een vliegtuig in de... en dat ik naar tv zat te kijken en die tweede kwam naar binnen. Dat heeft bijna iedereen meegemaakt. Maar zou jij morgen, ik weet helemaal niet wat de stand is... maar zou je ook als Anouk vindt, zou je die krant bewaren? Nee. Het interesseert me nog minder niks. En zou jij ook nog over bijvoorbeeld 10 of 15 of 25 jaar... een voorstelling kunnen maken over je eigen archief... de kranten die je bewaart hebt, het val van de Berlijnse Muur. Ik denk daar wel eens over, ja. Ik denk daar wel eens over van hoe, dat, hoe zou dat zijn? Uh, inderdaad, mijn, mijn, mijn leven. Uh, en daarmee ook het leven van de zaal. Want die, hebben het allemaal, die maken dat natuurlijk ook nog mee. Maar ik sta daar nog niet genoeg... Uh, de ontwikkelingen zijn zo, het is zo vol in beweging. Ik vind het één. Nou, nee, niet één, maar wat, ik, ik zou nu niet weten wat ik daarover moet zeggen. Ik, ik, wel bijvoorbeeld, dat ik, dat ik weet niet beter... want als we bij ons thuis, toen ik klein was, zwart-wit tv aandeden... altijd ging het over Vietnam. Altijd, iedere dag, toen ik klein was, ging het over Vietnam. He, en ik, heb ook, ik herinner me nog de beelden van het aftreden van Nixon met de Watergate. En dat, dat zelfs, ik herinner me als kleine jongen... ik wist niet wie het was, Robert Kennedy, maar die werd begraven. Dus niet John, maar Robert met grote treinen door, door het land... En daar herinner ik me nog de beelden van. En dat ga ik uiteindelijk wel opschrijven. En dat, ik, dat wij ook een klein watervalletje over ons heen hebben gehad. Zoals oom Jan uh, twee Wereldoorlog over zich heen heeft gehad. Maar ik vind het toch wel belangrijk om daar iets, iets van op te schrijven. Maar ik vind mijn leven zelf niet belangrijk genoeg. Er zijn wel een paar keuzes. Nou ja, jij vindt je leven misschien niet belangrijk genoeg... maar dat moet toch iets aan het archief uh, Nou, ik bewaar wel theaterdingen, weet je? Ja, ik nee, bewaar... maar we hebben nog iets heel speciaals uh, voor in het archief. Zeg okay. even je koptelefoon op, ja? want uh, dit moet natuurlijk ook... Uh, voor het uh, Van Vleuten archief uh, bewaard worden. Uh. Man of Moods. Man of Moods. 52. Toch zijn de niveauverschillen klein op dit, uh, op dit toernooi. Hier geeft Diederik van Vleut een ja. commentaar bij een snoekenwedstrijd. Ja, dat is geweldig. Ja, meestelijke. Wat? Ja. Weet je hoe dat is gegaan? Nou, nou ja, ik denk... Nou ja, vertel jij het verhaal. Nou ja, jij bent het meestelijke vertellen. De, ik, ik denk dat ik het ken. Maar... Nee, maar kijk, de, de, de, de, de snoekencommentator... tot enige jaren geleden... is, is Jan Ebbingen... En dat is de oom van Diederik Emmingen van de Vliegende Panthers. En wij zaten een keer over... over ik zat over snoeken te praten met, met Diederik Kiek... zoals hij genoemd wordt, van de Panthers. En die zei, ken je mijn oom? Ik zeg, ja, ik zeg weet ik niet, dat is Jan Emmingen. Ik zeg, ik zat de Jan Emmingen. En toen, en toen ik, eh, raakte ik in contact met Jan. En die nodigde mij uit. Hij zegt, ik zit altijd maar in dat commentatorshokje... in mijn eentje, ik zit, ik, zit, ik zit twee weken lang... naar die groep. heb je een keer zin om daarnaast te zitten? Want ik, ik wist alles van snoeken. En toen hebben we met z'n tweeën af en Drie jaar geleden, of vier jaar geleden. En dan ga je naar het stadionplein. Naar het Olympisch stadion. En dan, heb je de, de, de, en, en dan ga je in zo'n hokje zitten. En dan krijg je een verbinding met een mevrouw in Parijs. En, en, en die zegt... Uh, die, die zegt... Uh, uh, two, minutes, uh, two minutes to go. En dan, en dan, en dan zeg je tegen het, tegen het Nederlands... Ja, uh, welkom hier in de Crucible in Sheffield. We zijn hier uh, in de kwartfinales van de... En dan echt, en mag je snoeken komen. Ja, dat was, ik vond het zo maar geweldig. Maar ik heb ook nog een ander verhaal gehoord. <laughs> namelijk dat jij, uh, gewoon een keer, jullie waren weer op toneel, Jij en Erik uh, in de muiswinkel en je zat in, in, in, in, in een foyer, een artiestenfoyer. En er was een snoeker uh, uh, op tv. En jij had een, al lang geleden nog in een snoekercentrum gewerkt. Ja, te, ja. Ik ben en hij, jij kwart, was gefascineerd door dat tv-scherm. Je zat maar snoeken te kijken. En nou, uiteindelijk ben jij, ben jij echt in die snoekenwereld uh, gedoken. En alles gaan lezen, natuurlijk, weet je wel. Erik maar, heeft maar er de, de regels recht. nog uitgelegd. Nou, ja, Pas op. Maar ja, die heeft jou de regels uitgelegd. Ja, ja, ja. Daar ga je al. Ja, ja. Erik legt jou de regels ja, ja. uit. En daarna pak je het over. En dan. Ja, ja, ja. Dan, ja maar kijk, ik vond het, het, het, het, het, de eerste keer dat je een bal pot. <laughs> ja, het is magisch. En, maar dan duik jij er zo hard in ja. dat je gewoon een paar en later gewoon sno commentaar geeft. Ja, ja, ja, maar dat heeft ook te maken... Eh, dat he, kijk, eh, ze vinden het ook leuk dat daar natuurlijk een cabaretier zit... Die, die ze uit een heel ander veld kennen, namelijk als cabaretier... en die weet kennelijk iets van snoeken. Maar, is ook, maar, maar. Ik, ik, kan, ik kan een wedstrijd eh, eh, redelijk goed... Eh, ja. ja. Er zijn natuurlijk veel betere jongens. Je doet het wel. Ja, en, ik vond het een eer. En wat, net, het en wat jij net zei, jij doet alles dan en dat doe je niet zomaar, nee. dan moet je alles weten. Ik had mij als een echt groene commentator natuurlijk helemaal op het toernooi... en ik weet precies hoeveel 147 ze zijn gemaakt. En dat, ja, tuurlijk. Maar daar moet je, dat moet ook. Dat wordt daar van je verwacht, weet nou, je wel. Word al? jij nooit gek van jezelf? Ja, ik word wel eens moe, ja. Ik moet er ook nu niet aan denken om een nieuw programma te schrijven. Want dan, dan weet ik weer, dan weet ik weer dat wordt weer, weer onderdombelen. Maar ik vind het ook leuk. Dus, dus, dus wordt de omgeving moe van jou? Uh, ik weet dat, dat Bianca, mijn vrouw, die, die, die, wordt eens, ja, die wordt er wel eens moe van. Ja. Maar ja, jeetje, die heeft ook haar hobby's. En, uh, ja, ik had ook natuurlijk achter de wijven aan kunnen zitten... en iedere avond in de kroeg kunnen zitten en zeggen... Uh, ik moet als man natuurlijk ook wel mijn vrije tijd kunnen. Nee, ik zit lekker boven. Ik vind dat heerlijk. Ik vind het heerlijk. En hoe moeilijk is het dan voor jou om de stap weer te wagen voor een nieuw programma? Nou, dat was deze keer... Kijk, nu is het weer heel, heel erg goed gelukt. En nu heb ik natuurlijk... Ik ben een neuroot, dus ik heb alweer zorgen over de derde. Dat, en dat, dat is pas over twee jaar aan de orde. Maar dat, dat, kijk, ik neem het theater ongelooflijk serieus. Moet je ook. En het zijn moeilijke tijden in het theater. Dus als je met iets komt, kan het maar beter goed zijn. Dus dat is voor mij een dubbele... Kijk, het, het, het, het, het, het zwaard van de werkloosheid en de ondergang hangt natuurlijk altijd boven ons nek. Zo'n zo neuroot ben ik dan ook alweer... Dus ik probeer het zo goed mogelijk te doen. Zo. Ben je nog onzeker over je talent dan? Ik ben onzeker, eh, niet over mijn talent, maar ik ben onzeker of het iedere keer weer lukt. Want je nu kan... nog? Ja. ja, ja, ja, ja. Ik, bedoel, ik kan me voorstellen dat na succesvolle programma's met, met Erik... De, dat het dan spannend is om ja. een verhaal te maken over Nederlands-Indië. Ja. Maar nu doe je het over de Eerste Wereldoorlog. Ja. Even groot succes. Dus nu weet je toch dat je het kan? Of blijft die nee, bodem nee, nee, zo? Nee, nee. Je, je, je weet dat het nu gelukt is. En dan weet je dat het kan? Nou, ik, ik, ik weet dat. Uh, kijk, het, het punt. Ik ga een nieuw programma maken zometeen. Ik weet niet of het over gaat. Maar stel, ik heb tien prachtige liedtekst. Nou, vijf, vijf prachtige liedtekst. Ik werk veel graag samen met Jan Boerstoel. Dan weet ik. Ik kan mooi componeren, dat durf ik best te zeggen als ik maar hart mijn best doe, iedere dag op, dan komt er uiteindelijk toch een mooi lied. Ik weet dat ik dat kan. Maar de spanningsboog van een hele avond... van kwart over acht tot kwart voor elf... met een pauze, twee uur, hoe lang het dan ook wordt... dat is een hele odyssee die je maar weer... die, die moet je maar weer aangaan. en, en uh, Die twijfel is er altijd. En de twijfel is een hele goede motor. Maar ik weet dat ik het goed kan vertellen. Dus, dus ik durf al op een podium te staan... Maar er is, geen, er is nooit garantie voor succes. Maar dus, dan ga ik jou motiveren, want ik heb daar speciaal voor jou een, een lied voor uitgekozen. Om jou toch uh, te zorgen dat dat derde programma er komt. Let op. Komt er zeker, maar nu uh, ben ik benieuwd. <laughs> ja, uh, voor, speciaal voor Diederik van Vleuten een nummer van Kees Thorn. Oh, kijk. Ik ben wel traditioneel. Heel veel mensen zijn vergeten wat gedegen cabaret is. Denken dat het dolle pret is waar met pudding wordt gesmeten. Waar zich typetjes verkleden als bekende Nederlanders. Of als kikkers of iets anders. Of waar steeds wordt uitgegleden over klaargelegde schillen. Lekker lachen met z'n allen om het struikelen en vallen. Dat is wat de mensen willen. En theaters houden liever dat soort misverstanden levend. Want ze zijn wel zo winstgevend. Meer publiek is lucratiever. Dus is wat er wordt geboden aan de toegestroomde De kuddes, de niet-schieters en de schudders. Kom, uw en droge broden willen zijn Jos Brinken, Bart Botten, en Sjaak Prallen, Jan Japer van der Wallen, Rullen en Bert Hermelinken. En Geheide die uit het raam, Erik de Patrick Stoven, Paul van Soesten, Bart de Grove, de alom bekende namen, Erik Breis en Najib Amalis. En wat ook geweldig aanslaat, alles wat Amerikaans praat, sappig Brits of plat Australisch uur om centen te verdienen zijn, theaterdirecteuren alle zalen vol gaan pleuren met Bianca, zijn met Pline en met Jenny Ariane en met Jetty Maturenne die we van tv al kennen, Koes en Rai en Spijkermannen. Veld en kamp en Oosterhuizen. Om van campers maar te zwijgen. af te neigen. Gerard Koksen, Joker, Bruisen. En met imitatie joepen, imitatie, Hans herseloze Hersenloze, Paul de Leeuwen. Die te dom zijn om te poepen. Imitatie, de jongens. Aan de haak geslagen schonen. En met nepp maar rijke bonen. En met en net van Donnes, Kamer Kamagurkas en crème fresjes En met Sandy zijn klaasjes, Imitatie Theomases. En met kleinkunstzangeresjes. Met millennetjes, danjoetjes, vrouwtjes, Holland. en Bloemens, zusjes, voogd, Anosjan en met rijntjes en met goedjes. met die heitings en coletten, Vincent Bijloos, nieuwe snaren, luiders en van donselaren en van houtsen en de Ketten. En met al die nepshack Bram van Meulen. David... Bram, Bram van Meulen overleed op de dag dat ik dit liedje af had. 4 september, vorig jaar, uh, had ik het op muziek gezet. Omdat die dag uh, Camus, Nieuwe Theater in Leidschendam, geopend werd... En daar, uh, met een paar cabaretiers hebben we dat uh, uh, gedaan. En uh, daar kregen we een telefoontje over uh, Bram Vermeulen. En uh, ja, ik, zat, ik zat met dat, uh, met dat liedje. En wat ik net op muziek had gezet voor die avond. Dat was, daarom is die muziek ook zo complex. Het <lacht> was nog niet aan het try dus ik ben nog niet helemaal klaar. Maar dit, uh, ik, ik heb uiteindelijk besloten om, uh, om hem er gewoon in te laten zitten. En ik denk dat Bram het zo gewild zou hebben. <lacht> Maar ik had natuurlijk niet, geen zin ook om, om, om die hele tekst te moeten herschrijven... elke keer wanneer er eentje doodvalt. En ik laat ik daar maar niet aan gaan beginnen. Ik kan trouwens niet wachten wat de helft betreft. En met al die Nepjakbrellen, Bram Vermeulers, David Vossen, Robert Longen en Stef Bossen, en met André Manuellen. En met vreemde apparaatjes, anne janne en Sofietjes. En met namaak, van Vlietjes, en met Setjes Schaikermaatjes. Walletjes de Vriesjes, en met Thomasjes van Luintjes. En met Dagletjes de Bruintjes, Niel Gunjellis, Easy Pietjes. Aston Brothers, Mark Marie, Purpers, Aries en Sylvesters. En met tophumeur verpesters, als die Panthers met z'n drieën. En met Klaassen van der Eerden, Micha Wertheims, Mike Dea... en met Onno in meeën, juist juist juiste fouten en verkeerde. Met met vissers, Meijers, en met bolletjes en plantjes. Blan, bol, en plantjes. En van alle dilettantjes is het ergst wel Guido Weijers. Hij die met zichzelf zo blij is, onvoorstelbaar arrogant is... zo'n narcist dat het gênant is, één brok ijdel uit is. Maar dat ligt bij mij wel even anders, want ik ben bescheiden... de traditie door de tijden, in mijn eentje trouw gebleven... Oh, ja, dat is uh, Kees Storen. Ja, ja, ja, ja, ja. Voor Diederik van Vleuten. Dank je wel. Is het goed gekozen, het, het nummer? Ja, ja, ja, ja. ja ik vraag me, uh... Nou ja, waarom draai je het voor mij? Uh, uh, de de, de onaf. tsunami aan cabaretjes die hier even gefileerd worden door, de, door Kees. We zitten er niet bij, hoor je dat? We, we, we <laughs> ik hoor dat je, nee, ja, jullie. Nee, waren waarschijnlijk al gestopt. Ja, ja, we zitten er niet bij. me ja. toch een beetje als de minister die door Wim Kan niet genoemd ja. wordt. Ja. ja. Ja, dat zit Kees nogal dwars. Al die al die, die altijd in zijn oog altijd maar veel meer succes hebben dan die zij. Ja, waarom draai ik dit nummer? Omdat het, uh, ja. ik weet dat jij ook een taalpurist bent. Ja. En dat, nou, is Kees Storm waarschijnlijk nog... Die is nog manischer erin, denk ik, dan jij. Ja, dus... nee, absoluut. Ja, ja, Kees, Kees is helemaal... Uh... Dus het is een goed liedje. Maar ten tweede gaat het uh, ook over het feit dat uh, Kees Storm hier ook zegt... van ja, Soms zijn er cabaretiers op een podium die gewoon uh, niet vakmatig niet goed zijn... en misschien ook te weinig te vertellen hebben. Ja. En dat is ook iets wat ik bij jou wel voel... Ja, ja, er zijn er, een, er zijn er een Nou ja, ik kan het ook omdraaien. Er zijn er een paar die ik uh, geweldig goed vind. En die kan ik best allemaal noemen. En dat doe ik liever dan degene die ik. Uh, die ik uh, ja, ik weet niet waarom. Nee, maar er Het gaat mij om. Het gaat over het feit dat ik jij vind vind dat, op het podium uh, staat. Ja. Als ik naar deze voorstelling gaat, uh, ga, ga over, over uh, de Eerste Wereldoorlog. Ja. Jij wil wat vertellen en ja. je wil het ook doorgeven. Ja. Ja. En ik wil dat je iets meemaakt tussen, tussen kwart over acht en, en nou ja, noem het maar tien uur, kwart over elf. Hoe, hoe lang het programma... Dat moet de inzet zijn van theater. Je moet, je moet, er, je moet er in het ideale geval uh, anders uitkomen dan... Er zou anders uitkomen dat je erin ging. En uh, je maakt een goed programma als, als, je, als je er een week later, een maand later... Uh, een jaar later nog eens aan terugdenkt. En er is natuurlijk heel veel vluchtig cabaret... Uh, Waar je misschien best een hele leuke avond hebt, waar je heel hard zit te lachen, maar dat je eigenlijk om, om half elf al op de parkeerplaats. Ik geen idee meer waar het over ging. Maar wat wil jij? Wil je, doe je dit voor jezelf, omdat je dit verhaal wil vertellen? Of doe je het ook, nou, uh, zie je het als plicht van luister, Nederland moet iets leren over de Eerste Wereldoorlog? Uh, ja, het is een beetje, het is, het is een beetje allebei. Iedere, iedere cabaretier zou dan misschien ook een beetje een dominee zijn. Die zegt van, dit is het moeite waard en gaat u maar eens even luisteren. Wat dat betreft sta ik ook, ook wel een soort kanseltje. Alleen, uh, ik vind het helemaal niet ergens mensen zeggen, het interesseert me niet. En, uh, zal wel. Maar die zitten gek genoeg niet in zijn zaal. <lacht> dus het heeft ze al uitgeschreven. Maar ik heb wel... Ik heb je houdt het alleen maar vol als je twee, minuten, of twee, twee uur iets vertelt... waar je zelf het van bent. En ik wil ook graag dat mensen die... die de, mijn enthousiasme of mijn emotie met een onderwerp... wil ik met de zaal delen. Van, hoort u nou eens? Wat is, dit is een mooi verhaal. Ik wil dat u dit hoort. Ik weet zeker dat u dat ook mooi vindt. Aan mij de taak om het goed te vertellen. Maar dat is toch... Uh, je, je wilt toch ook een, dat het publiek een bondgenoot van je is. Je wilt toch... Je wilt toch ik wil dat jij een goede avond hebt. Ik zou het heel erg verveeld vinden als ik hier had gezeten. Je zegt, nou ja, ik heb het al gezien... maar ik vond, vond het eigenlijk gewoon een vrij matig programma. Dat had ik echt, echt nagevonden. Um, ik wilde mensen een mooie... Een, in de eerste plaats een mooie, mooie, zinvolle avond bezorgen. Waar voor hun geld. Kom maar twee uur luisteren met een pauze. En dan ga ik een kwart voor weg. Ja, Het is knap mensen uh, om twee uur te vertellen en mensen... Uh zo op het puntje van hun stoel te laten zitten. Uh, maar daar, dat, dat is niet alleen jouw, uh, jouw geestdrift. Het, het is ook volgens mij het over willen dragen ja, van informatie. Door willen geven, ja. Ik, ik, ik, lees, ik lees verhalen ik, ik, over, een, over een tijdperk die iets betekend hebben in onze geschiedenis... of de wereldgeschiedenis, of een generatie voor ons... Of, of een generatie van nu, en die hebben iets meegemaakt. En, dat, en vind ik vind dat mag niet verloren gaan. Dat zijn dingen... Zo kijk ik tegen geschiedenis aan, het hoort bij ons. Het, is maar, ons. het is onze achtergrond. Maar uh, over een jaar is het echt 100 jaar geleden... dat de Eerste Wereldoorlog is begonnen. Ja. Dan gaan ze jou bellen als zijnde deskundige. Ja, Wat vind nou, je daarvan? Nee, dat, dat heb ik meteen al gezegd. Dat vind ik heel vervelend... Uh, ik heb dat met Gerard Reven meegemaakt. Ik heb één keer bij Matthijs van Nieuwkerk aan tafel gezeten. Ik had een revenverzameling en daar kon ik geestdriftig over vertellen. Sindsdien zat ik in de Hilversumse kaartenbak als revenkenner. Met de idiote situatie dat toen de biografie van Nop Maas uitkwam, drie delen. Dat ieder deel werd ik gebeld door de wereld door. Of ik commentaar wilde geven op het boek, wat ik nog zelf niet eens gelezen had. En dan zeg ik, nou ja, eh, eh, jongens, lijkt het jullie niet een beter idee om Nop Maas te bellen? Want die heeft het boek geschreven. Dus ik heb dat altijd afgehouden. Maar waarom belden ze jou dan? Nou, omdat ik makkelijk praat en omdat je dan een cabareer... Ze vinden het altijd leuk op de televisie als iemand die er niet helemaal in staat. Goh, wat is het leuk dat, uh, dat, dat die jongen... Uh... Van snoeken houdt. Nou ja... Vind ik best, maar, maar ik wil niet. Ik, ik wil best wel fysieke, iets moois over een prachtige sport vertellen. Maar ik ga niet daar zitten met het etiket de snoeker kennen. Want dan moet, je, dan moet je Steve Davis hebben en dan moet je. Nou, noem die man. Dus ik ga er niet. Ik ben niet een Eerste Wereldoorlogs specialist. Vanavond zaten er toevallig een paar in de zaal die dat wel zijn. En, en, maar dan en, onderschat je, denk ik, jezelf... want volgens mij heb je zoveel gelezen... en uh, heb je nu zoveel kennis over de Eerste Wereldoorlog... dat je wel degelijk een specialist bent. Je wil niet een specialist zijn, maar, nee, nee, nee, maar nee, nee, ben je nee, echt nee, nee, nee, enorm belezen. Nee, ik ben, ik ben, ik ben uh, gepakt door het onderwerp... en ik kan, ik kan, daar, ik kan daar op een... Uh, ja, het is moeilijk om te zeggen, enthousiasmerende werk... uit uh, we uh, over oorlog gaan. Ik kan daar, ik kan daar uh, pakkend over vertellen, maar dat is iets anders dan bijvoorbeeld, ik noemde de helaas overleden auteur Koen Koch... die, die uh, dat zo in zijn broekzak had zitten. Ja. En daarom, ik, ik, Maart van Rossom wat je hem ook vindt met als, een, als, een, als een geposerend gedoe... Um, dat is toch een man die kan je over ieder... dat is een historische spuursang die kan je over ieder onderwerp... Laat dat ben ik niet. Nou goed, dan toch even. Want Sorry, we hebben we nog een minuut. Uh, oh, is het al? Uur? Ja, en ik vind Jeet. dat je echt uh, ook. Ja, dit is zo'n mooie vorm van. Nou, het is geen cabaret, het is theater voor mij. Ja, ja, ja. Oh, okay. uh, dus ik zou zo graag willen dat je doorgaat met dit uh, ja. vertellen en doorgeven. Beloof uh, uh, uh, uh, Dan even wat onderwerpen die uh, misschien, uh, uh, je ja, misschien. ga ik ja zeggen. Gerard nee. Reven? Nee. Koek? Zou kunnen. Churchill? Zou heel goed kunnen. Snoeker? Nee. Stiliden. Nee. <laughs> dus ik heb alleen over reven, heb ik een, een, een, een nee, half aapje. Re, re, reven nee hoor. Nee, nee, nee Koek, nee, nee. wat was het nou? Ja. James Koek, ja, de ja. ontdekkingsreiziger. 1728, 1779. Uh, ja, ja, dat zou misschien wel kunnen. Ja. Maar weet je wat het probleem is? Ja, het probleem is dat de tijd op dit Ja, dat ik? is het probleem. Oké, okay. Nou, dan zeg ik al mijn luisteraars uh, dank... Nou, Diederik van Vleut, jij ja. onwaarschijnlijk bedankt voor deze mooie voorstelling. Mensen, ga er naartoe. Buitenschot heet hij. Uh, je speelt nog volgens mij door het hele land. Prachtige voorstelling. Diederik 2014. Mei 2014, dankjewel. ¡Gracias! <laughs>